Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond ingegrepen toen een groep voetbalsupporters uit Luik... rellen schopte bij de voetbalwedstrijd FC Den Bosch tegen FC Twente. Een groep van zo'n 50 voetbalsupporters uit Luik wilde de wedstrijd bezoeken... maar niemand had een kaartje. Toen de Belgen hoorden dat ze niet naar binnen mochten... keerden ze zich tegen de politie. De groep richtte vernielingen aan en gooide vuurwerk naar de politie. Acht mensen zijn opgepakt. Een conflict tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Franse collega Macron is in de kiem gesmoord. Trump, die in Frankrijk is om het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken, had zich gestoord aan een opmerking van Macron. Die had in een interview gezegd dat Europa zich moet beschermen tegen China, Rusland en ook de Verenigde Staten. Trump vond dat beledigend en twitterde dat Europa eerst maar eens meer moet bijdragen aan de NAVO. Een woordvoerder van Macron heeft de aanvaring, aanvaring vandaag afgedaan als een misverstand. In Parijs zei Trump dat de VS Europa wil helpen, maar het moet wel eerlijk zijn. Macron viel hem daarin bij. Met een inzamelingsactie die een hoger beroep mogelijk moet maken voor de veroordeelde Friese snelwegblokkeerders is inmiddels ruim 50.000 euro opgehaald. De actie werd gisteren gestart nadat de blokkeerders waren veroordeeld tot taakstraffen. Vorig jaar november hadden ze op de A7 anti-Zwarte Piet demonstranten tegengehouden... die wilden demonstreren bij de landelijke intocht in Dokken. In Jordanië is het dodental door overstromingen en aardverschuivingen... na hevige regen opgelopen naar 11. Zeker 24 mensen zijn gewond geraakt. In de stad Petra, die op de werelderfgoedlijst staat... moesten duizenden mensen worden geëvacueerd...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 Wat een heerlijk begin weer van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Net vanaf nieuws en weer van twee uur zijn wij er weer. En uh, ik heb het over Cor Draaier tegenover mij. Goedemiddag Cor. Ja, goedemiddag Rob. Goedem ja, ik hoorde je vanmorgen ook al even trouwens bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Ja, dat klopt. Ik, deed, ik Hebben deed we weer uh, drukke uh, diensten vandaag? Ja, het is vandaag de radiodag voor mij. Kijk, heel <laughs> goed. Nou, welkom dat je erbij bent. Even voor uh, Albert-Jan in de plaats, want uh, die zit uh, dit weekend uh, in Spanje. Ik ben toch wel een beetje jaloers op Albert-Jan. Lekker in de zon... Ja, ik weet niet of het zonnig is daar. Nou, het is denk ik beter weer dan hier. Ja, oké, okay, ja. Heel goed. Nou, het weer hebben we straks om half drie, maar wat gaan we nog meer allemaal doen? Ja, we hebben natuurlijk heel veel Zandvoort nieuws, wat ik dan uh, allemaal verzameld heb van de afgelopen week. En uh, Jan Konijn, die uh, komt om kwart over drie, die gaat iets vertellen over een uh, boekje wat hij geschreven heeft. En uh, dat gaat over de gemeentepolitie Zandvoort. En dan gaat hij iets over vertellen hoe hij daartoe uh, gekomen is. Nou, om half vier hebben we de evenementenagenda. En om kwart over vier hebben we Jaap Koper. En die komt uh, iets vertellen over de door hem gestarte petitie... over de Formule 1 op Zandvoort. Om half vijf hebben we het dier van de week. Die moet ik nog uitzoeken trouwens. Okay. En we hebben om kwart voor vijf een uh, heel mooi aangrijpend gedicht. En dat is uh, geschreven door uh, Imka Drommel. Omdat haar vader onlangs is overleden... En ik heb erna gevraagd of ik het mag voorlezen op de radio. En daar heb ik toestemming voor. Oké, okay, nou het wordt een gezellige uitzending in ieder geval. Vanmiddag tussen 2 en 5 uur. Wij hebben er weer zin in. We hebben zin in een feestje. Disco party, toch? Ja, ja zeker. Nou, die gaan we nu draaien. Lekker terug in de tijd, zo tussen 2 en 5 uur. En af en toe een nieuwe single van dit moment. Hier is de disco party van de Tramps. niet mee kan kijken in de studio van CfM. En is toch 10A, want er wordt lekker gedanst op deze plaats. Hey, we doen allemaal lekker mee met de ziel van de Tramps en de Disco Party. Nou, Cor Draaij, die zijn er tegen mij. Ik wilde nog wat zeggen zo aan het begin. Wat wilde je kwijt, Cor? Ja, ik wilde even vermelden dat de reunie eigenlijk van uh, de Chin Chin... vorige week was het toch? Ja, het was een mooi feestje. Dat was een heel leuk feestje. Dat was dit soort muziek. was... Uh schering en inslag. Ja, ja, ja. En Chaka natuurlijk, en uh, andere bekenden. Ja, het leuke was ook dat uh, de discdockeys van Wel Eer, die stonden dus uh, te draaien daar. En ook de barmannen, die stonden daar uh, vrolijk iedereen te bedienen. En dat was een feest van herkenning. Ik heb mensen gezien, erop Die kenden mij nog wel, maar ik hun niet meer. Oké, okay, oké. Okay. Ja, en een beetje van jouw leeftijd waren ze er ook, hè, Cor? Ja, ook dat, ja. ja. Zelfs, en zelfs van jouw leeftijd? Zelfs van mijn leeftijd, maar ik was wel een van de jongeren die daar uh, ja, aanwezig maar, was. Ja, want jij was vroeger het die disjockey daar? Hè? Ja, ja, maar was net even na die periode. En wanneer was dat? Welke periode ongeveer? Uh, jaren 90. Jaren negentig? Ja. Dat is uh, ook hele leuke muziek. Ja, toch? Oh, nieuw order met Blue Monday. Dat bedoel ik. Ja, zoiets. Hey, we hebben nog niet uh, gemeld dat we vandaag uh, geen voetbal in de uitzending hebben. Want uh, er wordt niet gevoetbald door de Veteraan 1. Die hebben een weekendje vrij. En Sanford 1 die speelt vandaag wel. Maar om 5 uur een bekerwedstrijd. Hooglander Veen is de tegenstander. En dat ligt uh, vlakbij Amersfoort, kleine klein uh, dorpje is dat. O, oh, de telefoon werkt niet meer uh, met Amersfoort? Nee, ja, maar uh, na vijf uur dan werken wij niet meer, dus uh, vandaar. Ah, okay. Dus die uh, wedstrijd gaan we niet meenemen, wordt wel gespeeld. De bekerwedstrijd om vijf uur, Hooglanderveen tegen SV Zandvoort. Ja, we merken buiten, het wordt kouder, het wordt frisser. En dat betekent dat de zomer over is. That was green Niet alleen op, het is gewoon daadwerkelijk zo. De zomer is voorbij. Dat merken we ook aan het weer. Alhoewel, afgelopen week hadden we helemaal geen slechte week qua het weer. Wat het weer de komende dag gaat doen, dat vertelt Cor je straks om half drie. Maar eerst hebben we het Zandvoorsnieuws in het kort. Ja, het Zonfors nieuws in het kort. Uh, er is een themaavond over vrijwilligerswerving in Zandvoort. Team Sportservice Heemstrijde Zandvoort die organiseert op woensdag 14 november om half acht uh, s avonds... Op locatie bij een van de deelnemende clubs... een themaavond over vrijwilligerswerving en beleid. Want ja, zonder vrijwilligers valt alles of staat alles. Zo is dat. Want die man die achter de bar staat op de sportclub... dat is toch meestal een vrijwilliger. Nou, aan de hand van de methode meer vrijwilligers in korte tijd... ook wel MVKT... krijgen verenigingen niet alleen praktische tips... op het gebied van vrijwilligersbeleid... maar worden ze ook uitgedaagd en uitgenodigd... om daadwerkelijk aan de slag te gaan... met de werving van nieuwe vrijwilligers... Kunnen wij hier ook al gebruiken? Wij zoeken ook nog vrijwilligers. Dus, meld je aan. Meld je aan, CFM 023 57 93. Uh, na de themaavond wordt geïnventariseerd of er voldoende animo is... om begin 2019 te starten met een cursus van vier avonden... waarbij de projectteams van de deelnemende verenigingen... worden begeleid naar meer vrijwilligers. Aanmeldingen uh, voor de themaavond... dat kan bij de verenigingsadviseur Hubert Habers. Bijna een uh, naam. En het is de, die is de bereik op h-h-a-b-e-r-s, dus h -habers, apenstaartje teamsportservicenl Want vrijwilligers hebben we straks weer ook nodig voor het uh, programma uh, ZFM Nostalgie Zandvoort. Ja, en ik had er een uh, lusje bij geplaatst bij dat uh, bericht. Ja. Als elke vrijwilliger een ster kreeg, dan werd het nooit meer donker. Oh, dat is, uh, <laughs> dat is interessant, ja. Ja, toch? Ja, nee, ik weet nog wel, ik, toen mijn zoontje op de sportclub zat, van, uh, van hockey... dat de mensen die daar achter de bar staan, dat zijn natuurlijk ook allemaal vrijwilligers. En ja, dan komt er ineens uh, een, een team binnen en die hebben dan uh, wat mensen bij zich. Ja, dan moet je ineens dertig uh, tossies maken, ja. Vrijwilligers zijn en blijven enorm belangrijk, ook hier in Stamvoort. En gelukkig hebben we er heel veel. Ja, en ik kan me nog herinneren dat er vroeger een uh, vrijwilligersdag was in uh, de sporthal. Dat was erg leuk, Rob. Ja, dat weet ik ook nog hoor. Dat was uh, zwalkend naar huis. Zullen we, zullen we eens vragen wanneer die weer komt? Ja, die moet één keer in de vijf jaar, toch? Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, we spreken niet Meijer er wel eens een keertje op aan, toch? Ja, ja dat moeten we zeker doen. De Vrijwilligersdag die moet gewoon weer terugkomen hier in Zandvoort. Vooral die vrijwilligers die uh, continu goed werk doen... voor Zandvoort en uh, hun uh, dorpsgenoten uiteraard. Dus 14 november, die uh, Vrijwilligersavond... Uh, georganiseerd door Sportservice Heemstede... Uh, aan de hout, hè, geloof ik. Uh, H. Habers aanpastaatje Teamsportservice.nl. En dat wordt bij de club zelf gedaan. Oké, okay. dus uh, tot zover uh, dit bericht. Ja, daar gaan we. <laughs> Hier is uh, Winnie Houston. En I want to dance with somebody. Dansen lekker veel af vanmiddag bij Zonvoort op zaterdag. Zou Ik met deze van video's uit de jaren 80 en I Wanna Dance With Somebody. Nou, mocht je nog boodschappen moeten doen... kan nog eventjes, he, vanavond tot vanavond. Vergeet dan niet snoepgoed in huis te halen, want morgen is het Sint Maarten... en dat betekent dat de kinderen weer zingend langs de deuren komen. En waarschijnlijk komen ze vanavond al, omdat morgen het een zondag is. Ik zou er rekening mee, vanavond kunnen ze ook al langs de deuren komen... En uiteraard snoep verwachten als ze voor je gezongen hebben. Dus houd daar rekening mee. En anders morgenavond, Sint Maarten ook hier in Zandvoort een groot feest. Met een van de grootste hits van de Doobie Burgers die je zojuist hoorde. Dat was de single The Long Train Running. Kort draaien er is inmiddels weer gearriveerd. Heigend als een paard kwam hij weer binnen in de studio. Maar hij heeft het gered. Zo dus dadelijk is hij er weer klaar voor het weerbericht voor de komende dagen. Ja, ja, maar je krijgt nog één plaat de kans om bij te komen, hoor. En die ene plaat is van Boyzone. Hier zijn ze nog een keer met Love Me For A Reason. Die lekkere zoet muziek. Toch wel weer een keer leuk om te draaien op de Salvoedse Radio. Yo, de boyzone en Love Me for a Reason. Via Ben je al een beetje bijgekomen Cor? Ja, ik ben weer helemaal op adem. Helemaal op adem. Nou, daar komt hij aan, het weerbericht. Nou, het is vandaag bewolkt en er zijn perioden met regen. En vanmiddag neemt de neerslagkansen geleidelijk af. De wind waait uit het zuiden en is matig over land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar slechts 13 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt met enkele buien... en de zuidenwind waait matig tot vrij krachtig... en de temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is het wisselend bewolkt en het komt tot enkele buien... en bij die buien is er ook kans op onweer. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten... en is vrij krachtig in de polder en krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt opnieuw naar een graad of 13. Lekker uitwaaien in Zandvoort dus. Heerlijk! Nou, de komende dagen en na het weekend gaat het maandag weer enige tijd regenen... en dinsdag komt het nog tot enkele buien... En de rest van de week blijft het droog met geregeld zonneschijn. De temperatuur gaat, ondanks dat, toch langzaam omlaag. Van een graad of 13 op maandag naar 10 tot 11 graden aan het einde van de week. Ja, we moeten langzaam naar die ijsbaan toe, hè? Dus... Ja, want dat scheelt een hoop, uh, hoop stroom, dat hè? Dat bedoel ik. Dan is het dus, uh, Leo weer helemaal blij. Leo weer helemaal blij. Nou, dit was het uh, weerbericht en dat is opgesteld door Rico Schreuter. Wil je het weer uh, nalezen? Ga dan naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl En het van dit moment is Calvin Harris en uh, Sam Smit, Promises...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 Tonight, <laughs> you are dying tonight. Is it out or no? Cause my body is calling.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 op zaterdag weet je dat we heel veel aandacht besteden aan de Formule 1. Dit weekend wordt er ook weer uh, gereden uh, in de Formule 1 op, uh, Bra of in Brazilië... op uh, het circuit van uh, Interlagos. Dus dadelijk om 3 uur begint daar de derde vrije training. En de kwalificatie die vindt vanavond plaats om 6 uur. Uiteraard onze Nederlandse tijd. En morgen de race om tien over zes ben je daar ook weer van op de hoogte. Deze plaat hoorde ik van de week ergens. Denk ik nou, die hebben we een hele tijd niet geduid, dus. We gooien hem er even in. The gooi me refein is prince A world of never anything happiness You can always see the sun sun Day, day or night, night So when you call up that shrink in Beverly Here You know the one Doctor I think be alright Het eind van deze plaat, dan moet je je oren gewoon even dicht houden, Want Dan komt er toch een ternierier uit die radio, dat wil je niet weten. Dat heet de takkenherrie. Takkenherrie, moet je horen. Moet je horen. Zo, dat waren de luisteraars van uh, Zovertop op zaterdag. Ja, morgen gaat het gebeuren, Cor. Gooi me maar in. Sint Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan... de jongens hebben sokjes aan, daar komt Sint Maarten aan. Nou, je kan zo meedoen, Cor. Ja, ik heb vroeger meegedaan. Ja, leuk hè? Leuk. Ja, Sint Maarten. Toen was, toen was mijn zoon nog iets jonger. <laughs> en ook iets kleiner. Hij is nu groter dan ik ben. Uh, Oké. Okay. Nou, Sint Maarten, ja, dit weekend uh, is het zover. Ja, in uh, veel Nederlandse dorpen en steden daar, uh, gaan kinderen weer zingend langs de deuren. Nou, Sint Maarten is in sommige plaatsen een hele happening, maar op andere plekken gaat het ongemerkt er voorbij. In ons dorp is Sint Maarten nog steeds populair. Dus morgen is het dus Sint Maarten, maar dan moet u wel even nog snoepgoed inkopen. Want ja, er komen natuurlijk kinderen aan de deur en die gaan een liedje zingen. Zoals u net hoorde, maar dan zonder bied. En uh, ja, dat is natuurlijk leuk om ze dan wat, wat snoepgoed te geven. Ik zou zeggen tegen Mike Bulé, onze collega van vanavond... Dat je wel snoepjes hier in huis moet hebben. Ja, en nog wat die over hebt, mag je meenemen. Want dat eet ik er wel op. Nou, officieel valt het feest dit jaar op een zondag. En om die redenen zullen velen het vanavond al gaan vieren. Nou, voor de meesten is het feest van kinderen... die met lampion zingend langs de deur gaan. En dat is dan voor snoep. Nou, Sint Maarten krijgt echter steeds meer concurrentie van Halloween. Een feest dat vooral bij de schooljeugd erg populair is. En ja, de vraag is dan, wordt Sint Maarten eigenlijk nog wel gevierd? Nou, in Noord-Holland doet bijna de helft 47% aan Sint Maarten... En in onze provincie is het feest echt dol populair. De rest van Nederland heeft er met de schamele 9% eigenlijk maar bar weinig mee. Maar wat vieren we nou precies met Sint Maarten? Ik ben heel benieuwd. Nou, driekwart van de Nederlanders, dus jij behoort dus tot die 72%, die heeft geen flauw idee. Nou, de feestdag op 11 november is vernoemd naar de heilige Martinus. En die leefde tussen 316 en 397 na Christus. Hij werd al jong soldaat in het Romeinse leger en trok naar Frankrijk. En beroemd is het verhaal dat hij de helft van zijn soldatenmantel afsteed met een zwaard... om aan een blinde bedelaar te geven. Later werd hij de bischop van de Franse stad, Tours en hij werd heilig verklaard. In tegenstelling tot het feest Halloween, dat draait om verkleden en snoep... heeft het Sint Maarten feest meer in zich. Martinus deelt zijn mantel dus met een arme. Nou, en dat is morgen dus... En, of misschien vanavond. Of misschien vanavond. Dus het kan zijn dat uh, steeds wordt aangebeld. Dus niet stiekem het licht uitdoen. Zoals ik vroeger altijd deed. <laughs> want jij ook al. En uh, dan, uh, dan bellen die kinderen aan. En die, die de deur open En dan wordt er een liedje gezongen. En dan, uh, dan geef je wat dropjes of snoepjes. Het liefst verpakt natuurlijk. Want dat is natuurlijk wel netjes. Uh, of gewoon een mandarijntje gezond. mandarijntje kan natuurlijk ook. Het is de tijd van de mandarijntjes natuurlijk. En uh, het is gewoon leuk voor die kinderen als ze dan thuiskomen met een hele zak met snoep. Die dan in beslag genomen wordt door de ouders. En dan krijgen ze iedere dag er iets uit. Dus dat gaat dan weken mee. En die ouders eten ook mee. Ik at vroeger ook mee. Ja, dat bedoel ik. Nou, ik at met name de snoepjes die mijn zoon niet lekker vond. Geweldig. Vanavond of morgenavond Sint Maarten. Houd daar rekening mee, hè. De kinderen komen weer langs de deur en zingen lekker. You gotta speed it up. I think you gotta slow.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 Ik zat vanmorgen tussen 10 en 12 lekker te luisteren naar de collega's van GMZ. Oftewel Goedemorgen Zandvoort. Met de Koor draaien die de techniek deed. Lekker heel veel gouden oude platen heeft Koor gedraaid. Behalve die van de topstars natuurlijk. Maar ik denk, ja, daar ga ik ook veel gouden oude draaien vanmiddag. Dat is toch leuk? Ja toch? Duchtvis en making your mind up. Ja, dan is het Sien Maarten morgen En dan volgende week zondag. Jawel, dan komt hij aan. Ja, dan komt de stoomboot uit Spanje, die komt weer naar Zandvoort. Sinterklaas maakt zondag 18 november zijn intocht in Zandvoort aan zee. En de Goedheiligman en zijn pieten zullen om 12 uur worden binnengehaald... door de KNRM op het strand voor de rotonde. Sinterklaas heeft beloofd met een heleboel pieten en snoepgoed naar Zandvoort komen... en natuurlijk ontbreekt ook zijn paard Americo niet. En daarna gaat hij met Americo door de Kerkstraat naar het raadhuis... waar de burgemeester hem rond 12 uur 45 kwart voor 1 ontvangt... en de kinderen gaan liedjes zingen... In de Corver Sporthal komt de zin natuurlijk kijken naar de kinderen... die meedoen met het spelletjesmiddag... waar alle kinderen hun zwarte pieten diploma kunnen behalen. De polsbandjes voor het Sinterklaas Spektakel zijn inmiddels in de verkoop gegaan... en de polsbandjes kun je verkrijgen bij Snackbar Anytime, de oude halt. Er zijn 300 kaarten en ze zijn al bijna op, heb ik begrepen. De kaarten kosten 2,50 euro per stuk... en per persoon mogen er maximaal 4 kaartjes worden gekocht. De leeftijd is van 4 tot en met 9 jaar. Kinderen die jonger of ouder zijn kunnen helaas niet meedoen aan het spektakel... Nou, de vraag is dus of iedereen wil komen. En... Ja, dus snel even naar uh, Anytime de Owls. Ja, als je tenminste mee wil doen met uh, het sinterklaas spektakel, Maar om, uh, ja, rond half één is het toch wel verzamelen op het raadhuis. En dan uh, komt Sinterklaas op zijn paard naar beneden. En de Pieten hebben verklapt dat ze hele lekkere pepernoten hebben gebakken. En laten we hopen dat het weer een beetje meewerkt, Cor. Ja, ik hoop niet dat het een regenachtige dag wordt. Want dat, is, dat vind ik altijd zo ja. En Dan heb je een leuk evenement voor kinderen en dan regent het. Dat had je vroeger met Carnaval ook altijd. Dan, dan kwam Prins Carnaval binnen en dan sneeuwde het of regende het of was het modderige blubber op straat. Het en gaat we... gewoon mooi weer worden. Volgende week, zondag 18 november, dan komt de Goedheiligman aan hier in Sanfoort. Om 12 uur bij de rotonde. En zo rond kwart voor wordt hij ontvangen door de burgemeester Niek Meijer. Dat vindt allemaal op het Raadhuisplein uiteraard plaats. En daar gaat lekker naar meegezongen worden met diverse Sinterklaasliedjes.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 baby Ik maak een soort van grapje over de zak van Zwarte Piet. Maar Sint heeft het dan blijkbaar druk, want dat antwoord krijg ik niet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas. Dat was de single van Henk Westbroek en Henk Temming. Henk en Henk en Sinterklaas, wie kent hem niet? Ja, je hoort het juist van collega Kort Draaier. Wil je nog kaarten krijgen voor het spektakel in de Sporthal volgende week zondag? Dan moet je er snel bij zijn. Ga daarvoor naar de snackbar Anytime de Oude Halt. Hier in Zandvoort, Oud-Noord. Nou, de laatste kaart op voor het geweldige spektakel. Volgende week zondag in de Corvers Portal. En om kwart voor één uiteraard het grote feest op het Raadhuisplein Sint in Zandvoort. Him have one up here, one down there One in a Nova, one down here One she's a lawyer, one she's a doctor One where they work with a little contractor One down east, one down west Him of one up north and two down south One a sell cigarette and they run about a lot hey. Young man, you too girly girly You just a flash, you don't even Just a flash of twenty one Imma wanna go a school, one one fool fool. Him who wanna every time he say she think I she rule. One she a nurse, she say a she come first. They are the other night them going out them pick on new purse. One a sell star, one work in a bar. A she can't smile when the two of them a spar. One getty getty, one fretty fretty, and him no drink my no other milk. But Betty, you two girly girly. You just a flash your journey worn, you'll mind, you too gone in gurne. You just a flash your journey hey, you too gone e girl You just a flash your toni worle, hey, you're you too girly, girly. You're just a Johnny We'll be Maar ineens had ik deze plaat gisteravond in mijn hoofd. En ik kwam er maar niet meer op wie dat gezongen had. Weet jij het nog? Zal ik het even snel intikken in YouTube? De Sophia George. Gurly Gurly. En Gurly Gurly, inderdaad. Wat dus, een lekker nummer. Ja, toch? Ja. Alleen hoe zij praat, ik, ik kan dat niet. Nee, snel. ik kan nee, ik wel kan ook praten, niet. maar dat, dat gaat niet hoor. We kunnen het proberen, maar het gaat niet lukken. En, uh, je hoort het ook met die veilingprogramma's. Hè? Dat is ook altijd zo leuk. Dan gaan ze dus die uh, opslagunits veilen... waar dan wat spullen in liggen... die, ja, die, die zijn verlaten. En dan heb je zo'n veilingmeester... en die gaat, gaat iets vertellen. Nou, hoe die dat doet, jongen. Ik, vind, ik kan het niet, hoor. Een uh, mooi programma is dat. Ja, ik vroeg me af of ze dat ook vroeger deed bij de Witte Zwaan. <laughs> dus, heb je nog wat te melden zo, uh, voor het nieuws? Ja, ik, ja maar ja, dat, dat, ik wil dat toch even... Uh... Ik, ik heb natuurlijk heel veel over de Formule 1, maar dat wil ik even, even mee wachten. Uh, de definitieve beplanting van het Venemaplein, dat, uh, dat is voltooid. En deze week is met aanplant van helmgras en diverse ziltbestendige plantensoorten... de herprofilering van het Van Venemaplein voltooid. De bestrating van het project wordt uitgevoerd door de BIE Wegenbouw uit Velzenbroek... en de beplanting door Holland Groenwerken. Dat is een dochteronderneming van de BIE. Ruim 17.000 plantjes. Hoeveel? 17.000? 17.000, ja, dat staat hier. Jeutje. Het is trouwens niet een, het het plantje, maar het zijn plantjes. Uit even zoveel potjes hebben de hoveniers van Holland Groenwerken in vier dagen tijd in de grond gestopt. Het leeuwendeel daarvan is helmgras, dat opvallend genoeg afkomstig is van een kwekerij bij de Duitse grens. Tussen het helmgras zijn er zestal verschillende zuidbestendige plantensoorten... in de kleuren geel, blauw, paars en wit geplant... duizendblad, slangenkruid, gewone ossetong, teunisbloem... blauwe zeedistel en de koningskaars. De planten staan niet lukraak uh, tussen het helmgras... maar daar is goed over nagedacht door een landschapsarchitect. Jawel, voor de Middenboulevard bij Plein, hebben we een landschapsarchitect gehad. En voor de bewoners van de omliggende flat zal het komend voorjaar daarom spannend zijn... en... Uh, te kunnen volgen hoe het een en ander zich ontwikkelen gaat. Ik denk dat is, is er rekening gehouden met uh, dat we aan de, aan de kust zitten hier, of niet? Dat zijn allemaal uh, zoutbestendige plantjes. Okay. Maar ik denk dat je vanuit de fles straks uh, letters kan zien... Ik denk dat het allemaal in hele mooie letters is neergezet. Dat, dat was, vroeger was dat heel populair, dat zie je niet meer... maar dat gaan we hier weer invoeren. Maar je ziet het natuurlijk niet als je het op de grond uh, staat. Mooi, is beter dan uh, dat uh, gras wat je niet uh, mocht betreden eerder uh, dit jaar. Ja, kijk, ik ken natuurlijk het Verenigde ook al heel lang... en dat is natuurlijk een beetje een kaalgeslagen uh, terrein daar. En het was gewoon een aanfluiting. En uh, ik heb gekeken, nou, dat zag er echt heel leuk uit. En toen waren ze nog bezig. Hè? En uh, nu, nu is het wachten op het mannetje. ja. Wat dus bij het museum staat, dat dat weer teruggaat. Want okay. dat was, hadden ze beloofd. Nou, de middenboulevard die knapt er uh, toch uh, redelijk uh, wel van op. Dus de planting die staat er. Dus uh, ga even kijken, hier in Sanford aan de boulevard. Graag tot zometeen.